Reputatiecoaching Podcast nummer 104. Mijn naam is Dennis, Thomas van Kulenborg. Ik heb Eduard de Boer leren kennen als een zeer professionele en zeer vakkundige man. Nadat wij onze website online hadden gezet, weet toch dat onze vindbaarheid echt heel erg slecht was. En daarvoor heb ik Eduard de Boer ingeschakeld. Samen zijn we toch heel snel gestegen binnen Google en na twee à drie maanden stonden we al zelfs op plek 1. We hebben reviews verzameld, daar heeft hij ons bij geholpen. De belangrijkste punten zijn toch eigenlijk wel... als je zoiets laat doen door iemand anders... dat hij goed bereikbaar is, dat hij goed communiceert... dat hij ook helder communiceert... en dat je hem eigenlijk altijd kan bellen als je hem nodig hebt. En dat zijn allemaal eigenschappen en kwaliteiten... die Eduard de Boer bezit. Dus uh, alle lof voor Eduard de Boer. Laatst vond ik de honderdste podcast in mijlpaal... En ook deze aflevering is best wel een mijlpaaltje. Want met 52 weken in een jaar betekent dit dat ik nu precies twee jaar de reputatiecoaching podcast uitbreng. Zometeen even kort wat statistieken. En eerder deze week meldde ik je dat www.reputatiecoaching.nl nu officieel volgens Google mobile friendly is. Een paar weken geleden heb ik wat adviezen gegeven voor het beter positioneren van een babywinkel in Noord-Holland. En de adviezen werpen nu al vruchten af. Vanaf de zomer 2015 kun je gratis een SSL-TLS-certificaat voor je website krijgen. Waar en hoe? Dat vertel ik je zo meteen. Verder adviseert Forrester om niets zakelijks meer te doen met Facebook en Twitter. En ik sluit de podcast van vandaag af met 14 tips om je mailinglist te laten groeien. Hallo en hartelijk welkom bij deze aflevering van de Reputatiecoaching-podcast. Ik ben Eduard de Boer, Reputatiecoach. Dit is de podcast die jou helpt om meer business te genereren, doordat jouw website beter gevonden wordt, zowel lokaal als landelijk, en doordat ik je uitleg hoe je online reputatie kunt verbeteren. Dit helpt je om je bedrijf en jezelf beter op de online kaart te plaatsen. De podcast kun je vinden op www.reputatiecoaching.nl slash 104. Daar vind je niet alleen de tekst, maar ook video's waar ik het in deze uitzending over heb, als mede afbeeldingen, links enzovoorts. Bovendien is de podcast te beluisteren in iTunes, op Stitcher en ook op TuneIn Radio. Daar kun je dus ook abonneren op de wekelijkse podcast. Veel mensen vinden het ideaal om de wekelijkse afleveringen van de podcast op hun gemak te beluisteren... terwijl ze autorijden, fietsen, wandelen of trainen in de sportschool. Vorige week vertelde ik je dat ik de Sidelinks Searchbox in elk geval technisch had gerealiseerd. Dat klopte. Wat echter niet klopte was de verwachting die ik uitsprak... dat het gemiddeld zo'n 48 uur duurt voordat de Searchbox zichtbaar wordt... Maar inmiddels ben ik ruim een ruime week verder en is de searchbox nog steeds niet zichtbaar in de zoekresultaten. Niet voor allroundfotografie en ook niet voor reputatiecoaching.nl. Ik ben eens verder gaan lezen en kwam op Google Plus een citaat tegen van Pierre Farr, een Google Webmaster Trends analyst Hem werd gevraagd of je gegarandeerd de sitelink searchbox te zien krijgt als je alles implementeert zoals Google dat eist. Pierre antwoordde met als korte versie voor een antwoord nee, maar het ligt iets genuanceerder en intelligenter dan dat. Hij zegt namelijk ook dat veel webmasters een zoekmogelijkheid op de site implementeren... naarmate de site groeit doordat er meer en meer content wordt gepubliceerd. Dat probeert Google na te bootsen in haar algoritmes. Die kijken dus naar veel signalen die zowel gerelateerd zijn aan de site... en aan specifieke zoekopdrachten waarvoor de site wordt vertoond. Op basis daarvan wordt bepaald of de searchbox zichtbaar wordt of niet. Dit betekent dus dat je de markup moet toevoegen... als je een specifieke zoekmogelijkheid hebt. Op die manier stel je de zoekmachines in staat om naar de zoekfunctie te wijzen als er voldoende reden is om die te vertonen. Oké, okay, dus op basis hiervan kan ik me voorstellen dat er sowieso geen searchbox wordt vertoond voor fotografie, Want hoewel daar een flink aantal fotoreportages worden vertoond, is de content op zich vrij dun. Aan de andere kant acht ik de kans dat de searchbox wordt vertoond voor www.reputatiecoaching.nl dan ook een stuk groter. Daar heb ik meer dan 200 posts en in totaal meer dan 400.000 woorden. Een idee te geven: het aantal woorden in het Oude Testament in de Bijbel bedraagt 592.419. Daarmee vergeleken zit ik dus al over de 80%. Ik heb voor de site geen concordantie nodig om alle content te ontsluiten, maar een sitelink searchbox zou wel handig zijn. Laat ik er nu overgaan op de onderwerpen voor vandaag. Ik zei het al in de intro: de reputatiecoaching podcast bestaat twee jaar. En zojuist vergeleek ik de omvang van de content met die van het Oude Testament. De plugin WordStats vertelde mij dat ik voor het live gaan van deze 104 e podcast in totaal 408.987 woorden heb gepubliceerd op de site. Ook vertelt de plugin iets over de leesbaarheid van de berichten. Daarvoor worden verschillende algoritmes gebruikt. Het blijkt dat 96% van mijn berichten qua leesbaarheid intermediate of wel gemiddeld scoort. Mijn piekmaand qua tekstproductie is februari 2014. Toen heb ik 22.347 woorden gepubliceerd. Op het moment zit ik gemiddeld zo rond de 16.000 woorden per maand. Het aantal unieke bezoekers neemt ook fors toe. Het groeit nu al maandenlang met gemiddeld 9% per maand. Natuurlijk zou iedereen zijn of haar content het liefst altijd meteen viraal willen zien gaan. Maar dat is natuurlijk gewoon een utopie. Jezelf op de kaart zetten met goede content om zo'n groep trouwe lezers op te bouwen kost tijd en energie. Hetzelfde geldt voor de podcast. En ook daar zie ik een gestage groei waar ik tevreden over ben. Ik heb de indruk dat lezers van Nederlandstalige webblogs veel minder de interactie opzoeken met de bloggen dan Engelstalige lezers. Op Engelstalige sites zie je veel meer reacties op blogposts. Ik heb geen idee of dat te maken heeft met onze cultuur of met onze manier van contentconsumptie. Heb jij een weblog? En heb jij veel interactie met je doelgroep? Wat doe jij om interactie met je doelgroep op je blogartikelen te realiseren? Vertel het onderaan de show notes van deze podcast op www.reputatiecoaching.nl slash 104 Vorige week vertelde ik ook over de nieuwe rankingsignalen van Google en dan met name met betrekking tot de mobielvriendelijkheid van je site. Het blijkt dat Google de mobielvriendelijkheid van je site dus gaat meewegen in haar algoritmes die de positie van je webpagina's in de zoekresultaten bepalen. Vorige week vertelde ik je ook al dat www.reputatiecoaching.nl door de mobile-friendly test van Google kwam. En eerder deze week ben ik eens gaan experimenteren met de instellingen op mijn iPhone. Ik heb de taalinstellingen voor Google gewijzigd in Engels. Daarna ging ik op zoek naar ReputatieCoach en zag dat in de Engelstalige resultaten de site ook al daadwerkelijk wordt aangemerkt als mobile-friendly. Twee dagen geleden heb ik hier een kort artikeltje over gepubliceerd. Met als titel ReputatieCoaching.nl is mobile-friendly volgens Google. Gisteren kreeg ik een vraag van Dennis, de tandarts uit Culemborg. Hij schreef mij het volgende. Hoi Eduard, gaat hier iets mis? Zie de verschillende tekst onder tpculemborg.nl op de iPhone en op de PC IE9, zie screenshot. De tekst hoort er uniform weergegeven te worden op alle apparaten, met vriendelijke groet Dennis. Mogelijk is het jou ook wel eens opgevallen dat je met dezelfde zoektermen op verschillende apparaten of zelfs in verschillende browsers op dezelfde computer verschillende toelichtende teksten ziet onder de URL in de zoekresultaten. In de prehistorie van de zoekmachines werd er altijd de meta tag description vertoond, maar dat is al lang niet meer het geval. De tekst die Google bij je paginavermelding vertoont is van veel factoren afhankelijk, waaronder je zoekgeschiedenis, het feit of je bent ingelogd op Google Plus of niet, het apparaat waar je op zoekt, de browser waar je mee zoekt, enzovoorts. Wat je namelijk ook al helemaal niet weet is waar je zoekopdracht precies wordt uitgevoerd, in welk land, in welk datacenter, in welk cluster van computers en op welke CPU. Ook dat varieert continu. Daarna spelen ook continu het zoek- en klikgedrag van andere internettes, als mede signalen uit de sociale media en weet ik wat welke andere factoren een rol. Dus je moet niet raar opkijken dat je dus verschillende resultaten te zien krijgt... voor dezelfde zoektermen op verschillende apparaten. Dennis, ik hoop dat ik je vraag hiermee voldoende heb beantwoord. Brenda Kok ken je nog wel. Ik had haar een tijdje geleden in de podcast... waarin ik haar onder andere interviewde over videomarketing. In het gesprek voorafgaand aan het interview... hebben Brenda en ik gezellig gekletst over lokale SEO. Daarbij werd haar nieuwsgierigheid geprikkeld. Een goede vriendin van haar heeft namelijk een babywinkel in Noord-Holland... En ze helpt haar vriendin af en toe met het beter laten scoren van die babywinkel in de zoekresultaten. Om organisch goed te scoren met een lokale winkel... adviseer ik ondernemers zich altijd eerst te focussen op lokale SEO. Dus het goed scoren in de lokale zoekresultaten. Want vaak gaat een significante stijging in de lokale resultaten... gepaard met een stijging in de organische zoekresultaten. Zo ook hier... Brenda en ik hebben na het interview af en toe nog overleg over de acties. En ook doe ik soms nog wat onderzoek hier en daar en dan meld ik dat in bestanden die staan in een gedeelde folder op Google Drive. Ook geef ik wel eens concrete adviezen over het aanpassen van een HTML title, etc. Het gemakkelijke van die werkwijze vind ik namelijk dat je zelfs tegelijkertijd in documenten en spreadsheets kunt werken en ze ook niet steeds via mail of een ander mechanisme hoeft te delen. Elke wijziging die wordt aangebracht kan zelfs iemand aan de andere kant van de wereld in realtime volgen. Helaas heb ik geen screenshot van de tijd voordat Brendan met mijn advies aan de slag is gegaan. Maar inmiddels staat de babywinkel op de relevante zoekterm al op de B-positie in de lokale resultaten. En scoort deze website zelfs de tweede plaats in de organische resultaten op Google. Nu zegt een positie natuurlijk niet bijste veel voor een ondernemer. Wat wel een rol speelt is het aantal bezoekers dat op een website komt. En natuurlijk wat onder de streep aan omzet en winst wordt gegenereerd. In de korte tijd dat er aan deze site wordt gewerkt, ziet de vriendin van Brenda al daadwerkelijke stijging in webverkeer en omzet. Dus dat is een positief teken. Hieruit blijkt wederom dat je vaak met een aantal relatief simpele acties een significant resultaat kunt bewerkstelligen. En ja, de winkel staat nu op B, maar natuurlijk is het doel om die op de A-positie te laten landen. Keep your posted! Een tijdje geleden vertelde John Muller van Google dat het bieden van een beveiligde SSL-verbinding met je site een rankingfactor is die meespeelt in het bepalen van de positie en de zoekresultaten. Tegelijkertijd deelde hij ook mee dat het effect ervan minimaal is en waarschijnlijk voor niemand echt zichtbaar. Maar om op je website HTTPS te bieden heb je een zogenaamd SSL-certificaat nodig. Die kun je zelf uitgeven, maar als je dat doet dan krijgen bezoekers vaak een waarschuwing dat het geen officieel erkend certificaat is die is uitgegeven door een officieel erkende instantie. En het nadeel van SSL-certificaten is dat ze geld kosten. Vaak zo'n 100 euro per jaar of meer. Daar komt nu verandering in, want de EFF, dat staat voor Electronic Frontier Foundation, heeft een nieuwe organisatie opgericht met de naam Let's Encrypt. In het artikel New Free Certificate Authority to Dramatically Increase Encrypted Internet Traffic kun je lezen dat deze nieuwe organisatie vanaf de zomer 2015 gratis certificaten gaat uitgeven voor webservers om beveiligde verbindingen mogelijk te maken. Let's Encrypt wordt gecontroleerd door de Internet Security Research Group en werkt samen met onder andere Mozilla, Cisco Systems Incorporated, Akamai, EFF en andere bedrijven en organisaties. De basisprincipes van Let's Encrypt zijn Gratis, want iedereen die een domein heeft kan gratis een officieel gevalideerd SSL-TLS certificaat krijgen. Automatisch, het hele proces moet automatisch en eenvoudig verlopen tot en met de automatische vernieuwing in de achtergrond. Veilig het platform dient voor het implementeren van hedendaagse beveiligingstechnieken en best practices. Transparant. Uitgegeven en ingetrokken certificaten zijn voor iedereen inzichtelijk. Open. Het geautomatiseerd uitgeven en vernieuwen van certificaten verloopt via open standaarden en zoveel mogelijk van alle code wordt vrijgegeven als open source. als laatste basisprincipe samenwerking. Evenals de meeste onderliggende protocollen is Let's Encrypt in het leven geroepen voor de gemeenschap Buiten de invloedssfeer van om het even welke organisatie. Het is dus nog even wachten, maar over een paar maanden kun jij dus ook officieel gratis certificaat krijgen voor je website. Om daarmee alle verkeer van en naar je website te kunnen versleutelen. Zodat in principe niemand je meer kan afluisteren. Je kunt het niet zien, maar tijdens het inspreken van deze podcast maakte ik zojuist in de lucht van die aanhalingstekentjes bij het woord niemand. Want ik heb natuurlijk geen idee waar organisaties als de NEC en andere veiligheidsorganen allemaal toe in staat zijn. In elk geval wordt het voor bijvoorbeeld mensen in een internetcafé nog heel moeilijk om nog jouw verkeer te onderscheppen en te decoderen. Nog steeds zijn er ondernemers bij wie het bedrijfsresultaat geheel afhankelijk is van de toppositie in de zoekresultaten. Zodra resultaten wijzigen stappen met name Amerikaanse bedrijven naar de rechter om bijvoorbeeld Google te beschuldigen van monopolistische activiteiten en wat iets meer zij. Waar we in Europa Google en andere zoekmachines aan banden leggen is door de rechtbank in San Francisco uitgesproken dat Google met de zoekresultaten alles mag doen en ze op elke gewenste manier mag weergeven zoals het haar goed dunkt. Google heeft in de Verenigde Staten ook alle vrijheid van meningsuiting in de zoekresultaten. Dit was vorige week te lezen in het artikel Google has free speech rights in search results, court confirms, op GigaOM. Vooral in de Verenigde Staten is dit een belangrijke uitspraak, want bedrijven als Yelp en TripAdvisor beschuldigen Google van het boycotten van hun content in de zoekresultaten. Volgens een onderzoek van de Global Web Index, afgekort GWI, is Tumblr in de afgelopen zes maanden het snelst groeiende sociale netwerk. Het aantal gebruikers groeide in die periode namelijk met 120%. Het minst snel groeiende sociale netwerk is Facebook. Dat is op zich wel logisch, want met meer dan een miljard gebruikers is er niet zo veel ruimte meer om nog echt hard te groeien. Pinterest staat qua groei trouwens op de tweede plaats, met een groei van 57%, gevolgd door Instagram, LinkedIn, Twitter, YouTube en Google+. Wat bij Tumblr het snelste groeit is het aantal videoposts. Dat groeit namelijk tweemaal zo hard als berichten met foto's. Als jij bezig bent met video, dan zul je ook eens serieus moeten overwegen om je video's ook op Tumblr te posten, omdat een deel van je doelgroep zich best wel eens op Tumblr zou kunnen bevinden. Nu ik het over Tumblr heb, heb je een account op Tumblr? En ben je er actief? Of ben je er veel te vinden als informatieconsument? Vertel het me onderaan de show notes van deze podcast op wwwreputatiecoachingnl 104. In het rapport van GWI, waar ik het zojuist over had, kun je ook lezen dat 64% van de internetters in de leeftijd van 16 tot en met 19 in het Verenigd Koninkrijk en de VS steeds minder Facebook gebruiken. De hoofdreden hiervoor is dat ze saai vinden worden en dat het niet meer zo cool is als, in het, als dat het in het begin was. Steeds meer mensen gebruiken Facebook passief. Dat wil zeggen dat ze wel de updates lezen, maar minder foto's posten en elkaar minder berichten sturen. Deze laatste twee activiteiten zijn dan ook zo'n 20% gedaald. Desalniettemin heeft gemiddeld 80% van de internetters buiten China een Facebook-account en in Latijns-Amerika is dit zelfs 93%. Wat opmerkelijk is, is dat maar liefst 91% van de internetters in de categorie 16 tot 64 jaar, let wel 64 jaar vorige maand, YouTube of Facebook of Twitter of Google Plus bezocht. En maar liefst 19% bezocht alle vier de sociale mediaplatformen. 19%! En we gaan nog even door met de social media. Nate Elliott van onderzoeksbureau Forrester... publiceerde vorige week het rapport... Social Relationship Strategies That Work. Het volledige rapport kost 499 dollar als je het helemaal wilt inzien. Maar je kunt er genoeg informatie over vinden op internet. De ondertitel van dit rapport is niet voor niets... How to succeed in a social as organic reach falls towards zero. Dat zegt genoeg, zeker als je dat combineert met de titels van hoofdstukken als... Your social relationship strategies aren't working... and Facebook and Twitter are no longer the center of the social universe. Ned Elliott beweert dat bedrijven veel te veel aandacht en budget spenderen... aan het creëren van een following op Facebook en Twitter. Dit is nagenoeg zinloos, zegt hij, doordat updates op Facebook meestal minder dan 2% van alle fans bereiken. En dat getal was notabene van februari 2013. Inmiddels ligt het percentage nog lager en per januari 2015 gaat het zelfs nog verder omlaag. Dat is het gevolg van de maatregel die Facebook bijna twee weken geleden heeft aangekondigd. Dat kun je lezen in het artikel Newsfeed for your interest, reducing overly promotional page posts in Newsfeed op het Facebook-blog. En de betrokkenheid van de fans is extreem laag. Op Facebook reageert gemiddeld 0,073% van de fans... terwijl dit op Twitter nog minder is, namelijk zo'n 0,035%. Als je deze getallen hoort of leest... dan geeft dat meer context aan de uitspraak van Forster... en snap je ook dat jij als ondernemer... beter je pijlen kunt richten op andere kanalen dan Facebook en Twitter. Welke dat zijn? Volgens hetzelfde rapport creëer je veel meer betrokkenheid... op platformen als Instagram en Pinterest. Uit cijfers die in het rapport staan blijkt dat de engagement per volger op Instagram 58 maal hoger ligt dan die op Facebook... en zelfs 120 maal hoger is dan die op Twitter. Een ander advies uit het rapport is om je mailinglist verder uit te bouwen. Want het blijkt dat in de Verenigde Staten volwassenen tweemaal zo snel zich abonneren op een mailinglist... dan dat ze fan worden van een bedrijf op Facebook. Als je daarbij optelt dat gemiddeld zo'n 90% van je e-mails worden bezorgd bij je abonnees... versus die magere 2% of minder op Facebook, moet de keus voor jou toch makkelijk worden... Dus als je moet kiezen voor een abonnee op je mailinglist of voor een fan op Facebook, kies dan elke keer voor een abonnee op je mailinglijst. Op de site van Wall Street Journal kun je een aantal leuke reacties lezen op deze berichtgeving dat Facebook en Twitter vrijwel zinloos worden voor bedrijven. Ik geef je er een paar. Finally, an organization with a loud enough voice is stating that the emperor is naked. I also remember when Forrester said the internet was just a fad, sorry, not buying. Long live newspapers, we're doing great. Please buy ads here. I could have told them this five years ago for a fraction of the price that they pay for the research firms. Nou, als je besluit aan het werk te gaan om je mailinglist verder uit te bereiden... dan heb ik 14 tips voor je om je daarmee of daarbij te helpen. Als eerste, schrijf unieke content. Anders zullen mensen zich snel uitschrijven. Lever iets unieks en ze zijn bovendien sneller bereid het door te sturen naar collega's, vrienden of familie. Gebruik een cadeautje om mensen om te kopen, zoals bijvoorbeeld het e-book of whitepaper... Stuur dit toe nadat de mensen je hun e-mailadres hebben gegeven. Of organiseer een webinar om zo abonnees voor je mailinglist te werven. Ontwikkel een gratis online tool om zo mensen zich te laten inschrijven. Voeg een QR-code toe aan je gedrukte materiaal... zodat mensen die kunnen scannen en zich abonneren op je mailinglist. Organiseer een online wedstrijd met een leuke hoofdprijs... en laat mensen zich inschrijven met hun mailadres. Of maak een inschrijfpagina op Facebook om op die manier je fans zo snel mogelijk van Facebook te leiden naar je eigen content en je eigen website. En verzamel adressen op beurzen en andere bijeenkomsten. Importeer die in je mailingsoftware, stuur de mensen een vriendelijke welkomstmail waarin je verzoekt zich te abonneren. Moedig je huidige abonnees aan om de mail te verspreiden om zo meer abonnees te krijgen. Segmenteer je lijst om abonnees op die manier meer gericht en relevante content te bieden. Daarmee voorkom je dat ze zich uitschrijven. Of gebruik een gastblog door in je bio-stukje ook de mogelijkheid te bieden om je te abonneren op je nieuwsbrief. Creëer calls to action in video's op YouTube om mensen te motiveren zich in te schrijven. Begin je eigen offline evenementen zoals meetups, congressen, hackathons, trainingen om op die manier mailadressen te verzamelen. En als laatste, gebruik een oude lijst om een nieuwe te maken. Heb je nog ergens een oude mailinglist liggen die je altijd niet meer gebruikt? Start een opt-in-campagne naar alle abonnees waarin je de nieuwe mailinglist promoot en belooft om iedereen die niet binnen een bepaalde periode reageert uit te schrijven. Ik ben niet roomster dan de paus trouwens. Ik heb op dit moment ook nog moeite met het onderhouden van mijn mailinglist. Er komen wel nieuwe abonnees bij, maar ik ben me ervan bewust dat hier nog ruimte is om te verbeteren, evenals op zoveel andere fronten. Maar goed, aldoende leert men. En helaas gaat er nog maar steeds slechts 24 uur in de dag. Hoe dan ook, ga ik in elk geval met deze tips aan de slag voor mijn eigen mailinglist. En jij? Heb jij een actieve of inactieve mailinglist? Vertel er eens iets over. Met deze tips om je mailinglist te laten groeien kom ik dan weer aan het einde van de podcast van deze week. Als je de podcast leuk vindt en je wilt nog meer op de hoogte blijven, volg me dan ook op Twitter via reputatiecoach1. Heb je inderdaad wat aan alle informatie die ik met je deel? Help mij dan met het verdere verbeteren en promoten van deze podcast. Surf daarvoor naar iTunes of Stitcher, geef de podcast een sterrenbeoordeling en laat ook je reactie achter.